Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Iran zegt dat het de straat van Hormuz weer strenger gaat controleren. Of dat betekent dat de zeestraat weer helemaal wordt gesloten is nog niet duidelijk. De Nationale Garde stelt dat Amerika doorgaat met piraterij onder het mom van een zogenaamde blokkade... en dat Iran de Waterweg daarom weer onder strikt beheer van de strijdkrachten stelt. Gisteren kondigde Iran de heropening aan, maar Amerika blijft Iraanse havens blokkeren... Die blokkades moeten dus eerst worden opgeheven, zegt Iran. Het land liet vanochtend wel een aantal tankers door... naar eigen zeggen als gebaar van goede wil. Bij het gebouw van een Turkse stichting in Batuverdorp... is voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. De ontploffing van vannacht was rond drie uur bij de gevel van het pand. Een aantal ruiten is gesprongen, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij het gebouw een plastic fles... waar mogelijk een explosieve vloeistof in zat... In Amsterdam is een man van 46 aangehouden vanwege de dood van zijn partner. De vrouw werd gisteravond doodgevonden in een woning in het oosten van de stad. De man zou even later zijn opgepakt. Volgens omroep AT5 zit de verdachte in beperkingen. En dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.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 Dan het weer vanuit het westen, steeds meer bewolking, vervolgens regen. Voor de buien wordt het 15 tot 20 graden, daarna hooguit 12 graden. Morgen veel bewolking en buien, en dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Zandvoort uit Zandvoort. De leeft de tijd van de leer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 En hij had veel talent voor tekenen. Hij volgde de ULO en daarna een driejarige avondcursus... Koninklijke Academie voor beeldende kunsten in Den Haag. Moeilijke woorden allemaal op deze vroege ochtend. Het is tijd voor koffie en nu gaat genieten. Van drie stukjes muziek van Doris. Onder andere Holland, een opname uit 1957. Een dag om in te lijsten. Maar eerst hoort u hier Doris met de sleutel van mijn hart. Dames en heren, even uw aandacht voor de Verenigde Stratenzangers met de Smart Club 1971. Ik heb jou de sleutel van mijn hart gegeven. Daar komt Diana met z'n allen.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 The Loaf. Dames en heren, een kleinigheid voor de Verenigde straatmuzikanten, bekend van radio en... Was vol met jouw lach, we waren als kinderen zo blij Ja, dat was een dag jong in te lijsten Een dag als een mooi schilderij Samen met jou, een dag Amsterdam Waar ik zoveel van verteld had Stapel van lief, een stralende zon Wat gaf het dan als je geen geld had?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 Zij met een lach, voor mij gaat die dag op die manier nooit meer voorbij. Want het was toch een dag die om in te lijsten, een dag als een mooie schilderij. Een eeuwigheid later zag ik je weer, de lente lentezon scheen door de ruiten. Toen zei ik, ga mee, mij, we zetten vandaag in de bloemetjes buiten.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 Van water en bloot Holland Met je zee van woningnood, Met je politiek Van de regen in de druk En huppel de pup, we hebben de kup. Kom laten we vrolijk tipsen Holland Met je kopen op de land In de olie met je rijke dubbele bodem Schat Met we gaan nog niet naar huis En kameraden hand in hand Moeder wat een vaderland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 dat kan je niet doen, dat mag je niet doen, want kijk, daar groeien de buren. Holland, on. Oh, Voor die toepers wiebel bluht. Oh, die Duitse markt in onze henschen gluht. Alle mina's, kabouters, de fabeltjeskrant. Moeder wat een vaderland, maar ik kan je niet missen. Moeder wat een vaderland. Dat waren drie stukjes muziek van Doris, onder andere de sleutel van mijn hart, een dag om in te lijsten en Doris met Holland. En de volgende artiest gaat u er ook drie van horen. Is Louis David's pseudoniem van Simon David, geboren in Rotterdam op 19 december 1883 en overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Was een Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. En hij staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. Hij werd geboren in de Raamstraat in Rotterdamse Zandstraatbuurt. Als zoon van de komiek en caféhouder Levi David en Francina Trevee. In een arm Joods gezin van vier kinderen. En zijn ouders traden op met komische duetten. En Louise zongen als achtjarige al op kermissen. Door zijn broer Hartog. Bijnaam Haki, begeleid op de piano. En u hoort hem nu...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 Of je Grieks, Latijn of twintig talen kent, gerust het leven taartje Je verdeelt je dat je aan de touwtjes trekt, maar het leven smijt je heen en weer. Als je voor een je geboren bent, Bereid je nooit een stijl van meer.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 als je voor een dubbeltje geboren bent bereik je nooit een stijl van meer Het was een ongewone deining in de rommelige straat Wat de school gewend een rijke kinder zegen In het buurtje ging dit feit ver boven het normale pijl Mooie Jaantje had haar eerste kind gekregen. Mooie Jaan was de figuur uit de buurt en iedere buur Wou het eerst van zijn belangstelling doen blijken aan de ingang van de achterkamer vormde zich een viel Omdat iedereen het kindje wou bekijken Nel de porster uit het steegje zei gut, Jan je wat een wolk Meid, de jongen telt, je mag hem laten kijken Kant de aagje merkte op, nou vind ik heet casueel. Ik vind het jong geen die op zijn vader lijken Wat een lef, zei ome Toon, nou moe, dat is niet gewoon Wrijf je ogen uit, mens, je bent niet goed wakker ja, of je nou scheldt of niet, zei Agri, ik e. hou ijskoud vol. Het kind lijkt als twee druppels water op de bakken. Een moeder van tien kinderen, vroeg geef je hem de fles of ben je van plan om hem zelf te voeien? Waarop Bertes zei: Het was een ding, daar ging de vader aan. En daar had geen mens zich mee te bemoeien. En nou wil ik mottig spook, krijg trus. Ik heb Nelly ook zelf gevoed en het arme schaap is nooit in orde. Wat een wonder, nou, de Bertes kijkt me zo'n antenne aan. Bij jou is de melk zeker zuur geworden. Heer natuurlijk vond de man van Trusty die grap niet delicaat en verdween met Bertus even naar beneden. Greep zijn zakmes op de trap om zijn rivaal met zekere hand keurig anatomisch zuiver te ontleden. Maar de man die dat voorzag gaf een gestileerde slag op het hoofd van Buurman met de schaar van Jantje. Kleine Bramie van de Vodderkoopman gilde, ja hij hey, dit zal ik leven, Bertus en de vakantie." In een ommezien vloog trus de dikke buurman naar de keel, ze is de vuilnis schooien, dat zij juist zuuren. vleide langzaam maar precies een lange breinaald in zijn buik en zei zo, dan nou kan je ook een maandje kuren, stille baard zei hij juist, deponeerde zijn vuist met een fraaie zwaai op trusjes bij de kaken, trok een bosje haren los en zei heel trus dat voor je bros en bemoei je verder met je eigen zaken. Na ah, een wijle werd de woning en de hele steeg ontruimd. Jaantjes achterkamer was toen één ruïne. Piet, de man, de enige die de politie had gehaald, er zat aan het bed terwijl de moeder lachte te greenen. Stil nou moeder, kalm nou jaan, laat ze allemaal maar gaan. En hij greep voorzichtig Jaantjes witte handje. Wat ze zeggen van ons kotertje, dat laat me ijs horen mij. Het is toch ons kind.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 dan onze oude klare. Zo'n echte fijne pop Met een boer in de kop Daar kan geen meisje in Europa tegenop Als laatste een opname uit 1930 Dat was Louis Davids met een Hollands meisje En daarvoor uit hetzelfde jaar 1930 De geboorte van Jantje En de volgende artiest is geboren in Den Haag op 21 april 1918, en overleden in uh, Aalsmeer op 24 oktober 2016, was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En u hoort hem nu, Eddie Christiani met April in Portugal. Het lot heeft in een geel mij in de maand april. Naar het zonnig Portugal, gezonden. Ik had niet veel idee, maar heb er voor ons twee een heerlijk paradijs gevonden. Ik was nauwelijks van boord, of ik werd al bekoord door het kleurenspel in zonneluister bij het zien van zoveel pracht. Ik direct gedacht, het is hier waar het geluk op me wacht. April in Portugal, een bloemenfestival, waar elke jonge liefde snel ontleuken zal. En daarom als je wil, gaan wij in april. Portugal, het land van bloemen En daarom, als je wil, gaan wij weer in april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 Heb je voor het eerst ontmoet? Naar weg de water komt. Naar weg de water komt. Naar weg de water komt. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Naar weet de water komt. Daar bij de waterkant Was in de wolken en Ik vroeg of jij me kussen woont Daar bij de waterkant Daar bij de waterkant Daar bij de waterkant Ik vroeg of jij me kussen woont Daar bij de waterkant Daar bij de waterkant Je kreeg een kleurtje en zei nee Hoe komt u op idee? U bent beslist aan Mijn weg. Wij lachen van nog geen jaar. Werden wij een paard, stonden wij samen op de stoep. Van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 en ik, hoe komt u op het idee? U bent beslist aanbeis. Maar na verloop van nog geen jij werden wij we een paard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 Die daar kom Alabama, Alabama, die kom over die see. Nooit, nooit die ritko, nooit die ritkooi is gemak. Die ritkooi is voor mij gemak, onder op de slap. Nooit, nooit die ritko, nooit die ritkooi is gemak. Die ritkooi is voor mij gemak, onder op de slap, op Alabama. Ala Alabama, die Alabama, come on, polisie! Oh Alabama, oh Ala Alabama, die Alabama, come on, polisie! Mij. die skip die komt voor ons te halen, maar ik wil hier blijven. Vlucht van die haven weg, dit is geen plaats voor mij. Die skip die komt voor ons te halen, maar ik wil hier blijven. O oh, Alabama, o oh, Alabama, die skip die komt voor ons om te halen. O oh, Alabama.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 Geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. en aldaar overleden op 8 januari 1989. De Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam. en natuurlijk in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En de naam Jolie Jordaan, die verkreeg hij via Alberti. Die gebruikte hij vanaf zijn veertiende toen hij in zijn vrije tijd in cafés bleef zingen.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 is van de leer, ze zijn nog niet vergeten. De muzikale zonneschijn en zodra het draaien gaat, komt iedereen op straat want geen die zal meer binnen kunnen zijn want de daadje laat er toppen even staan aan de dansen zijn we dol in de Jordaan als het teruglood speelt om die oude in de gracht, gaan de beentjes aan de vloer ome koos zwiert in de rond en is een schone roer. Je met een schort voor, hij heeft hem even wakker doen. Als het orgel speelt, die al in de grap. Gaan de windjes van de voet. En die zijn zie je het klein. Dat waren drie stukjes muziek van Johnny Jordaan. Als eerste Al mijn tranen. Daarachteraan een medley... dat Johnny Jordaan samen deed met Johnny Meijer. En als laatste hoor u Johnny Jordaan... tezamen met Cory Brokken met Als het Orgel speelt. En de volgende dame is Adela Maria Ameetman. U kent haar waarschijnlijk als Adela Bloemendaal. Geboren in Amsterdam op 11 januari 1933. En al daar overleden op 21 januari 2017 was een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. En na de middelbare school werkte ze als secretaresse... en later probeerde ze modeontwerpster te worden. En in 1946 speelde Bloemendaal in de amateurcabaret. De kijkdoos dat was van uh, Leen Jongewaard in het begin van de jaren 50 bij Bloemendaal. En Jongenwaard ontdekt door de directie van toneelgroep Puk. Dat was Egmond van uh, Paridon. En in 1953 maakten beide daar hun debuut als beroepsacteurs. En gelukkig voor u en mij heeft ze een heleboel leuke dingen gemaakt. En u hoort er nu Adele Bloemendaal met De Nachten Zijn Kort. De dageraad kriekt en het licht gaat weer uit in het roze café op het plein. De jongens vervelen hun magere buit en in zacht dit refrein. De nacht zijn te kort voor hun die van de zonde moeten leven. Zodra het daglicht wordt, is het uit met hun duistere bestaan. Slechts in de winternacht wordt de misdaad wat langer bedrieven. Maar vlot breekt het voorjaar weer aan en dan zijn de nachten weer te kort. Voor hun die van de zonde moeten leven. Dat is de ellende van het gangsterdom. Die eeuwige jacht om de koen. Want voor je het weet is zo'n nacht alweer om. En daar moet je het dan maar mee doen. De nachten zijn te kort.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 Voor hun die van de zonde moeten leven. Veel zeggen er tegen dit leven: adieu, zij houden het niet langer vol. Degenen die blijven, gaan in het milieu te gronden aan de alcohol.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 Ik ben Gretje, ik ben Jonzi. We gingen met z'n tweetje samen op vakantie. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien. Mekaar niet meer luchten, mekaar niet meer zien. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien. Mekaar niet meer luchten of zien. Is dat mijn man? But we're gonna have to continue Bang, bang, als ik zei wijn, dan nam zij fichie Als ik net begon, dan riep zij finie Als ik een terrasje aan het water had ontdekt zei Zij zei ik wil mijn huis toe want de lucht betrekt Op het hotel had madame kritiek Wou ik met de bus, dan was zij vagesiek Genoot ik van het uitzicht, dan werd zij er duizend van Zag ik een leuke kerel, dan vond zij er niks aan We vrienden, maar we kunnen sindsdien. We kan niet meer luchten, we me kan niet meer zien. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien. had mevrouw geen zin Zag ik een pensioen, dat was haar en min Wou ik naar mond Carlo voor een avondje roulette, Want zei ik weer niet lekker, ik ga vroeg naar bed Als ik zei, kip, dan had hij geen trek Was ik royal, dan was ik geen vrek Ze ging geregeld winkelen, dat deed ze dan alleen Maar vocht ik dan een jurkje, nam dan er net zo weinig Op vakantie. We waren dikke vrienden, vrienden, vrienden, maar we kunnen sindsdien. We kan niet meer luchten, we kan niet meer zien. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien. We kan niet meer luchten, we kan niet meer luchten, we kan niet meer luchten of zien. Wat geeft de burger moed? Het schaap! Wat maakt de dag weer goed? Het schaap! Als ik geen raad meer weet, met al dat wereldkleed, dan heb ik altijd nog het schaap. He, wat is ons toevluchts Het schaap! Ons lust zo enzovoort? Het schaap! Wie schenkt het permanent, voor 45 cent, het is de groepers van het schaap. Laat ons dit vertrouwde Stamcafé behouden, wij zijn één in onze strijd. Wij vormen compagnons, het schaap dat is van ons, wij willen het niet kwijt. Wie tapt de beste graf? Het schaap! Het zout in onze pad? Het schaap! Was zit je eerste klas? Waar krijg je zo'n glas? Als het de bierboek van het schaap? Wat is mijn tweede Hond? Het schaap. Wat zie ik in mijn droom? Het schaap! Waar voel ik mij geramd? Waar wordt zo zwaar gespamd? Als aan de tapkast van... Het schaap! Wat zo proberen al die hoge heren Brengen ons niet van de wijs Al worden we gewurgd Het schaap is onze burgt Wij geven het niet prijs en Wat maakt de mannen gek? Het schaap! Het is een lievelingsplek? Het schaap! Als ik me heet die mis, wat denk je dat die is? Wij zijn kruiken in het schaap! Wat blijft er voor het bestaan? Het schaap! Mag nooit verloren gaan! Het schaap! Al staan ze op hun kop, wij geven het niet op! Wij blijven strijden voor het schaap! Zandvoort zometeen, zet FM jazz hier op de radio. Dit is Zandvoort uit Zandvoort op ZFM. Zandvoort zometeen, zet FM jazz hier op de radio. Jazz hier op de radio. Jazz hier op de radio. ZFM zang zo meteen ZFM jazz hier op de radio, jazz hier op de radio. Het Schaap met de Vier Poten was dat Het Schaap. En daarvoor Greetje en Jancy En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes kort voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik wens u zo met heel veel plezier met CFM Jazz. En u hoort nog een paar stukjes muziek. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. En uh, als u het programma gemist heeft of een stukje gemist heeft... of u wilt het nogmaals beluisteren... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald... Ik wens u nog een fijne zondag en ik zeg tot ziens... Mijn zondag lief, dan gaan we toch naartoe. Ze doen op deze wereld vol niks anders meer als knokken. Mils, dat maakt me toch zo moe. Ze gooien je barricades op en zwaan elkaar met stokken. We lopen maar te mokken en sukkelen maar door. We werken ons te bokken en we weten waarvoor. Mils, een waarheid als een koe. De vrouwen die zijn stavelgek en mannen zijn me shokken. Mils, lief, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn stavelgek en de mannen zijn me schokken. Houd de Waar gaan we toch naartoe? Een dame met een rattenkop en een heer met lange lokken. Meelzelief, lief ik je De vrouw is geëmancipeerd, de mannen held op sokken. Een broek vervangt de rokken, dat is een groot bezwaar. De geiten en de bokken hou je niet meer uit elkaar. Mielselief, een waarheid als een koe. De vrouwen die zijn stabel gek in de mannen zijn we schokken. lief, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn stabel gek in de mannen zijn we schokken. Hou de alder, alder, alder, toch naartoe. We worden allemaal zenuwziek in onze woningblokken. blokken onze lief, het is een ratje toe We jakkeren langs de grote weg en maken als maar brokken We lopen maar te jokken, er is niks aan de hand Maar tegen zoveel schokken is geen enkel mens bestand Meneer lief, een waarheid als een koe De vrouwen die zijn gek en de maanden zijn we jokken. Meel lief, waar gaan we toch naartoe De vrouwen die zijn gek en de maanden zijn we jokken. Hotel, gaan we toch naartoe? Het leven is een dure grap en iedereen moet dokken. Milselief, zitten fout in hoe? Je krijgt de neiging om er maar voor goed mee af te nokken. We nemen grote slokken en vullen weer ons bord. En verder blijft het gokken dat het eenmaal beter wordt. Mensen lief en waarheid als een koel. De vrouwen die zijn stapelgek gekken, de mannen zijn misjok. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van twee uur. You're in bouquet.